7 uur, Dikter met het NOS-journaal. Libische ordentroepen hebben opnieuw hard ingegrepen in de stad Benghazi. Volgens een ooggetuige hebben scherpschutters het vuur geopend op demonstranten... vanuit een gebouw waarin ze zich hadden teruggetrokken. En zouden tientallen betogers zijn omgekomen. In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. Die is al 41 jaar aan de macht. Bij de protesten tegen het regime zijn volgens mensenrechtenorganisaties... in drie dagen tijd zeker 84 mensen omgekomen. Communicatiemiddelen worden verstoord en in vrijwel het hele land is internet niet toegankelijk. In Bahrein is de kroonprins gesprek terug begonnen met de oppositie. Verder heeft hij het leger opdracht gegeven te vertrekken van het Parelplein, waar de afgelopen dagen enkele doden vielen bij demonstraties. De militairen zijn vervangen door de politie. Mogelijk heeft de kroonprins dat gedaan op aandringen van de Verenigde Staten, die willen dat er vormingen worden doorgevoerd in het oliestaatje.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 De RVD wil, de opmerkingen van Oosterhuis, wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Bij een verkeersongeluk in Nederhorst den berg is vannacht zeker één dode gevallen. Voor onze politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt meer bekendgemaakt over het ongeluk in het noord hollandse Nederhorst Nederhoorst-den-Berg. Twee Duitse journalisten zijn na vier maanden in een Iraanse cel weer thuis. De medewerkers van het blad Biltam Sontag hadden twintig maanden gevangenisstraf gekregen wegens spionage. Ze waren op een toeristenvisum Iran binnengekomen. De twee werden opgepakt toen ze probeerden een interview te regelen met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw die gestenigd zou worden wegens overspel. Na tussenkomst van de Duitse minister Westerwelle van Buitenlandse Zaken werd die straf voor beide omgezet in een boete van ruim 35.000 euro. Ze zijn vannacht met Westerwelle in een regeringsvliegtuig teruggereisd naar Berlijn.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 Door zijn winst verzekerde Bob de Jong zich van de World Cup over 5 en 10 kilometer. Het weer bewolkt en in het zuiden lokaal kans op regen. Later vanochtend overal droog en af en toe zon. Het wordt 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Morgen blijft het droog en meer zon. Het wordt dan maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Supermarkten stunten dagelijks met vleesaanbiedingen.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 Het brutale, eigenzinnige kunstprogramma van de Avro is terug. Vanaf vandaag doen acteur en beeldend kunstenaar Michiel Romein... en kunstrescent Jim Damouré weer een serieuze poging... om het moderne culturele leven te doorgronden. Onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor... navigeren zij de kijker door de wereld van de hedendaagse kunst. REL, vanavond om tien over elf op Nederland 2. Geen kolencentrales, maar zonder panelen. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Het Anker. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin we iedere zondag ontbijten met een inspirerende gast. En u hoort een nieuwe stem. Mijn naam is Ed Anker en ik ben voortaan een van de vaste presentatoren van Dit is De Zondag. Vandaag ontbijten we met beroepsavonturier en bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze week beleefde film 127 Hours, daar ga ik nog heel veel over struikelen deze uitzending, zijn Nederlandse première. De film vertelt het verhaal van een Amerikaanse bergbeklimmer die na een val zijn arm moest amputeren om te overleven. Wilco van Rooyen, jij hebt de film gezien. Heb jij wel eens moeten wegkijken omdat je de beelden gewoon te heftig vond? Eh, uh, Nee. Maar ik moet er ook tegelijkertijd bij zeggen... misschien ben ik niet een uh, gemiddelde afspiegeling van onze maatschappij. Maar iemand met een botmesje zou arm zien afsnijden... dan moet je wel zin in hebben. Uh, nou, je wordt daar natuurlijk op een gegeven moment wel uh, toe gedwongen. Ook in die film, uh, je, je begint dat wel... en je gaat er natuurlijk ook heen met die film... dus je kan een beetje verwachten wat voor beelden je gaat tegenkomen. Maar uh, in het echt zal het er allemaal nog wat, uh, wat smeriger hebben uitgezien. Dus, uh, okay. dus in die zin kon ik er wel naar kijken. Goed. Nou, we gaan straks ook nog hebben over jouw verhaal op de K2. Dus daar zijn we voor gewaarschuwd of vast dat het heftig uh, wordt. Um, over jouw ervaring als bergbeklimmer en uh, wat niet-bergbeklimmers daarvoor kunnen leren... daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Maar eerst krijg je een paar vragen van onze jukebox. En aan jou het verzoek om daar kort en bondig op te antwoorden. Oké. Okay. Leeftijd. 43. Favoriete Gadget. Uh, denk ik denk toch mijn iPhone? De grootste ambitie. Die nog moet komen? Of die ik gedaan heb? Ja, of. dat lijkt mij. Uh, Doe maar wat je, wat je nog na, zou willen. Uh, nou, dat hou ik toch gewoon heim. Okay. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Ja. Wat wou u als kind worden? Oeps. Uh, ja, ik denk dan toch. Uh, straaljagerpiloot of zo. <laughs> Meest extravagante uitgaven. Oeh, wat een lastige vragen. Uh, ik moet het schuldig blijven. Ik... Nee. Ook beeld laat u niet meer los. Het uitzicht vanaf uh, de top van de K2. Goed. Het uitzicht over de K2, gaan we het nog over hebben vanavond. Maar uh, straalhagenpiloot en dan toch bergbeklimmer worden... Lukte het niet uh, met die vliegtuigen? Nou, het bleek al snel in mijn carrière, zeg maar... dat ik, uh, nadat ik uh, van, uh, van mijn studie uh, kwam, zeg maar... dat ik afgekeurd werd uh, voor militaire dienstplicht. Oké. Okay. Dat was nog in de tijd net in de, in de overgangsfase, zeg maar. En uh, ja, als ik het vertel, uh, dan, dan moet je gaan lachen, volgens mij. Want ik werd afgekeurd op uh, het gehoor van mijn linkeroor. Terwijl ik daar zelf helemaal geen uh, last van heb of zo, maar goed. En uh, ja, goed... Uh, Uiteindelijk, mijn vader heeft uh, ooit eens een poging gedaan en dat is toen niet gelukt. En uh, uiteindelijk ben ik toch een hele andere richting opgegaan. Oké, okay. ja inderdaad, je bent wel redelijk aan de grond gebleven, maar... Ja, ja de daar is wel het hoogste uitgezocht. Uh, precies, precies. precies. Ja. Hey, en uh, de favoriete gadget. Ik dacht echt van, nou, nu krijg ik toch wel een zware survival gadget voor me kiezen. Waarvoor ik moet ja, nog gaan ja. begrijpen wat het is. Ja, maar goed, in dagelijks leven. Kijk, inderdaad, in de bergen is dat natuurlijk totaal iets anders dan... Uh, dan, dan, dan maar goed, in het dagelijks leven waar je de meeste uurtjes op uh, ja, bezig bent. Dat is toch wel uh, ja, zoiets. En uh, ja, goed, uh, vandaag de dag heeft dat zoveel gigantisch veel mogelijkheden. Uh, ja, dat, dat, dat natuurlijk... Uh, ja, ondenkbaar is uh, met een paar jaar, ver, een paar jaar geleden. Oké, okay. nou, we gaan zo verder praten. Round like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning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 in the windmills of your mind, keys the jingle in your pocket, words the jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant. It was over in the autumn of goodbyes. For a moment, you could not recall the color of his eyes. Windmills of Your Mind van Alison Moyet. U luistert naar dit is de zondag en mijn gast is vanmorgen Wilco van Rooyen. Vanaf donderdag is de film 127 Hours in de Nederlandse bioscopen te zien. En de film vertelt het verhaal van een Amerikaanse alpinist die na een val vast komt te zitten met zijn arm onder een rotsblok. En de enige manier om te overleven voor hem is om zelf zijn arm te amputeren. Wilco, jij hebt je natuurlijk afgevraagd wat zou jij doen in zo'n situatie? Uh, nee. Heb je me... hebt dat niet afgevraagd. Dat heb het me niet eens afgevraagd. Het nee. ja, klinkt misschien heel bizar. Maar op het moment dat je natuurlijk zoiets overkomt... Uh, ja, weet je heel direct eigenlijk al uh, vanuit een soort uh, overlevingsinstinct... volgens mij, uh, wat, je, wat je te doen hebt... En natuurlijk stop je die gedachten heel ver weg. Daar moet je helemaal niet aan denken in dat allereerste begin. En uh, je denkt er komt wel hulp Maar ja, dat duurt dan een dag. En dat duurt dan nog eens een dag. En dan op een gegeven moment is je water op. En op een gegeven moment dan, uh, ga je zelfs zo ver dat je je eigen urine gaat drinken en opvangt in een fles. Maar op een gegeven moment dan heb je al wat dag dagen en nachten meegemaakt. En uh, begin je te hallucineren en je zak steeds verder weg. En ja, komt dat horror scenario vanuit je onderbewustzijn misschien wel uh, steeds dichterbij. En dat uiteindelijk, dat, dat laat die film ook zien... dat je in een aantal fases doorloopt... Zeg maar, voordat je natuurlijk tot zo'n beestachtige ja, handeling overgaat. Maar ja, dat je, dat, dat, dat uiteindelijk uh, ja, de enige redding zou zijn... Uh, dat hij het lot in eigen hand had, letterlijk en figuurlijk... en daarmee ook uh, ja, uh, het gewoon zou moeten gaan doen... Dat, dat wist hij ook volgens mij vanaf het allereerste begin. Maar nogmaals... Mm. Voordat je tot zo'n dato overgaat, dat, dat, daar komt natuurlijk wel uh, wat bij kijken. En dan uh, heb je wel heel wat meegemaakt. Maar je zegt dus eigenlijk dat jij het helemaal begrijpt. Ja. En dat je het zelf ook zou hebben gedaan. Nou ja, dat is altijd een uh, theoretische discussie natuurlijk. Je kan uh, allerlei scenario's uh, verzinnen... en dan met elkaar uh, gaan vergaderen van wat zou jij doen in die situatie. Maar mijn absolute overtuiging is dat je dit soort dingen... je weet nooit hoe jij op dat moment uh, ja, handelt. Hè. Er zijn zoveel klimmers, maar ook in het verkeer hoor, komen mensen om... en andere mensen overleven en die doen dingen... die je werkelijk niet voor onmogelijk houdt achteraf. Ja, en dat heeft dan toch te maken met dat je op dat moment... over oerkrachten, uh, oerinstincten, maar uiteindelijk... Ook ook misschien wel energie beschikte, uh, weet ik het waar je het vandaan hebt gehaald. Uh, het kan uh, zijn een, een, een lijflijntje met je, met je zoontje, of uh, misschien wel met uh, met, met het uh, bovennatuurlijke, uh, een god, of weet ik het hoe, uh, hoe je het wil noemen, maar dat het uiteindelijk toe leidt dat je dit soort dingen dan toch doet omdat je wilt overleven. Ja, want jij hebt zelf uh, voor heel veel hete vuren gestaan, heel veel bergen beklommen. Uh, je bent beroepsavonturier, dus je zoekt het ook echt op, mm -hmm. maar. Uh, het bekendste verhaal van jou is natuurlijk... dat jij vast kwam te zitten tijdens de afdaling van de K2... de ja. meest heftige ik voor ja. bergbeklimmers die mm -hmm. er is. Mm -hmm. Wat is er precies gebeurd met jou? Nou ja laat ik u eerst vooropstellen dat wij natuurlijk niet uit zijn op dit soort horrorverhalen. Uh, <laughs> uh, en dat je eigenlijk uh, de, de boel dusdanig opbouwt, je ervaringen en, en, en ook je uh, daarmee het niveau van, van, van uh, ambities. Uh, je kunt niet zomaar zeggen, ik wil de hoogste berg van de wereld beklimmen. Uh, en op het moment dat je daar dan aan toe bent, denk je ook uh, dat je het allemaal kunt controleren. Net zo goed dat je denkt dat je het kunt controleren om veilig door het verkeer te rijden. En natuurlijk kun je daar heel veel uh, voorzorgsmaatregelen opnemen. Dat deed toen wij de K2 beklommen in 2008 ook. We waren met meerdere klimmers die al vaker op K2 pogingen hadden ondernomen. We hadden de beste adviseurs op weergebied. Nou ja, expeditiedokters, de beste teamklimmers. En uiteindelijk, na drie maanden hard werken, wisten we uiteindelijk die top te bereiken. En stonden we op die top en dat was een magisch moment. dat De kromming van de aarde, zo dicht letterlijk ja, bij, bij dat andere wereldje. Om het zo maar te zeggen, boven je of, of maar tegelijkertijd tijd zo op de eh, op, op op letterlijk het uiteinde van de aarde en dat eh, na nou zo hard eh, hard werken met elkaar dat was fantastisch alleen op de afdaling, uh, wij hadden uh, allerlei touwen aangebracht in de meest moeilijke stukken om uiteindelijk een veilige afdaling mogelijk te maken. En toen wij uiterst vermoeid uiteraard terugkwamen van die top midden in de nacht na 17 uur klimmen, die dag uh, en nacht, uh, bleken die touwen in één keer verdwenen te zijn. Ja, dat is heel vreemd, want uh, die, niemand haalt die touwen weg. Nee. En uiteindelijk weten we nu, want dat wisten we toen natuurlijk niet... Uh, bleken die touwen vernietigd te zijn geweest door vallende ijslawines. Uh, ja, en dat is er niet één geweest, dat zijn er meerdere geweest. En daar zijn ook klimmers uiteindelijk uh, bij omgekomen. En, ja, want hoeveel zijn er omgekomen in totaal? Uh, elf op klimming. Elf, elf klimmers. In Emer klimming. Dat waren wel verschillende experts. Ja, ja, ja, want wij hebben, godzijdank, uh, slechts tussen aanhalingstekens... Uh, één teamlid verloren, de Ierse klimmer. Maar inderdaad, er waren Amerikanen, uh, nou ja, Koreanen, Fransen, Zwitsers... Uh, nou ja, noem ze maar al, van de nationaliteiten op. En we wisten met, 25 man de, nee, sorry, met 18 man de top te bereiken, wat uitzonderlijk was. En de omstandigheden waren echt perfect, dus daar lag het niet aan. Alleen, ja op de afdaging en kwamen uiteindelijk wel elf klimmers om. Dus dat was natuurlijk dramatisch. En ja, nogmaals, als je dus die lifeline, letterlijk die trapleuning eigenlijk... Hè, dat, dat touw naar de wereld, uh, ja, als dat er niet meer is... waar je dus zo hard voor gewerkt hebt... ja, dan zit je eigenlijk opgesloten, als een rat in een val. En dan gaan mensen natuurlijk, uh, ja, eigen beslissingen nemen... en dan is de chaos eigenlijk compleet. En ja. in, ergens in, dat, in die fase ben ik uiteindelijk ook geïsoleerd geraakt. En uiteindelijk, uh, ja, vraag me niet hoe, maar ben ik na twee dagen... Uh, na uiteindelijk drie dagen te zijn eigenlijk uh, van die berg toch gekomen. ja Met, wat niet uh, helemaal even... zonder uh, uh, schade, nee. nee, want je bent met je tenen kwijtgeraakt. Ja, een derde gast de vervriezing worden. aan die ja. tenen. En, uh, maar goed, nogmaals, als je ziet wat er gebeurd is... en het feit dat je weer terug kunt keren naar de bewoonde aarde... en je zoontje weer in je armen kunt nemen... dan uh, zijn die tenen uh, ja wisselgeld, zou ik bijna ja. willen zeggen. Ja, want even voor het, voor het goed begrip. Ik heb je boek Overleven op de K2 mogen lezen de afgelopen dagen. Je bent ongeveer twee maanden bezig of zo hè? met, met zo'n ja. lifeline aan te leggen. Ja, ja klopt. We zijn inderdaad uh, ja, drie maanden zelfs uh, bij. Drie maanden, geweest. ja. ja. Oké. Okay. Hey, jij komt alleen terecht uh, te zitten op die berg. Uh, je hebt niemand meer om je heen. Maar er is wel een heel bijzonder moment dat op goed moment jouw telefoon gaat. Ja, nou, sterker nog, er is natuurlijk het eerste bijzonder moment dat ik verdwaald ben... Eh, en uiteindelijk eigenlijk geen kant meer op kan... omdat ik niet meer de kracht heb om omhoog te klimmen. En het is te stijl om af te dalen. En links en rechts is ook geen optie meer dat ik op dat moment bel met mijn vrouw... wat natuurlijk heel bizar is, eh, zoveel kilometer weg... en nogmaals eh, met een zoontje van zeven maanden op dat moment. Eh, je hangt op en, eh, nou ja, goed, eh, je, je zegt heel naïef... Je, over 24 uur hebben we wel weer contact... Maar, ze, wat het net... gesprek was dat, dat eerste nou, gesprek dat, wat je had? Mensen dachten natuurlijk dat het een soort hysterisch gesprek zou zijn. Maar het gekke is dat mijn vrouw wist natuurlijk al lang van dat er natuurlijk het een en ander goed mis was gegaan. Ze was allereerst natuurlijk vreselijk blij om een stem te horen. Maar tegelijkertijd natuurlijk van ja, wat is nu de oplossing? Hoe, hoe nu verder? Ja, en op dat moment realiseer je ook van ja, die oplossing is er nu niet. We kunnen niet langer aan de telefoon blijven, want anders is die batterij op en kunnen we straks helemaal niet meer bellen. Dus je hangt op en ondersteunt elkaar en uh, ja, je roept natuurlijk van, van volhouden en er is een oplossing, et cetera. En uiteindelijk uh, het moment waarop jij doelt is dan, uh, ja, eigenlijk uh, weer, weer een dag later nadat ik dan nog een bivak heb uitgezeten en dan vervolgens uh, ja, die, die, die, die relatieve veiligheid zich begint af te tekenen, dat, uh, dat ik een kamp mens zie. En op dat moment gaat inderdaad mijn uh, telefoon uh, nogmaals en ik ben al glad vergeten natuurlijk de afspraak die ik gemaakt had, want je bent zo druk met overleven ja. en je bent al zo lang in de deadzone dat je hersenen natuurlijk natuurlijk ook niet helemaal uh, optimaal meer functioneren. Zeker niet als ik erbij vertel dat ik ook mijn periodes van hallucinaties heb gekend. Nou, okay. dat is zo, Net is als uh, de man in... De zo, de, zijn ja, ja, precies. Ja, en, en je weet op dat moment niet dat het hallucinaties zijn. Maar goed, mijn telefoon gaat en ik pak hem zeer verwacht op, zou je kunnen zeggen. En, en, en het is mijn vrouw weer. Ja, goed, en zij belde natuurlijk bewust omdat ik natuurlijk niet belde. En uiteindelijk ja, kan ik dan melden dat ik een kampement zie. En ja, op dat moment wist zij van nou, nou is de redding toch wel dichtbij. Als jij, als jij hallucinaties hebt, hè, <coughs> uh, net voordat, dat, uh, voordat je vrouw aan de telefoon krijgt, vertelde je dat mm -hmm. net. Wat, wat voor dingen zie je dan? Nou ja, in eerste instantie nogmaals, je hebt het niet door dat je hallucineert. Dus wat, wat er bij mij gebeurde is op een gegeven moment... op het moment dat ik echt helemaal alleen en geïsoleerd raakte... en dat ik, zeg maar, ik had met vrouw gesproken maar weer opgehangen... ja, dan, dan op een gegeven moment denk je weer stemmen te horen. En, en dan kijk je om je heen en dan, en dan roep je. En dan die stemmen worden niet beantwoord. En, en dan ga je op een gegeven moment, klim je, ben je nog zo gek dat je er naartoe gaat klimmen ook. En, uh, en vervolgens ontdek je dat er niks is. En dan word je kwaad en, en, en je ziet schimmen. Hè, want het is natuurlijk op een gegeven moment met bewolking... En en rotsformaties zie je aan als uh, voor personen. En, en op een gegeven moment denk je gewoon... ze laten je in de steek, ze spelen een spelletje met je. En achteraf gezien is het positieve daarvan... en dat gebeurt in die film ook... is dat, is dat je van dit soort momenten wel weer energie krijgt. Want je wordt kwaad. En die want dan denk je, potverdikkie. Nou, weet je wel, ik ben nog niet gebroken. En uh, als ze me denken dat ze me gek kunnen maken. En op, die, op dat moment, ja, nogmaals, die positieve energie, die kan je dan aanwenden om uiteindelijk tot actie, toe, uh, tot actie over te gaan. En dat gebeurt dus in die film ook als hij weer even die momenten achter de rug heeft... en eigenlijk bijna onder zuil dreigt te gaan... Dan, dan gaat hij uiteindelijk stopt, steekt hij dat mes in zijn hand... overigens in zijn arm en dan, dan begint, begint hij aan die ja, meest lugubere actie... Die, waar iedereen natuurlijk ja. op zit te wachten. Ja. ja. Ja, zo is het toch? Ja, goed. Ik zit <coughs> mij nog film. hard af te vragen of ik erheen moet gaan. Ik vond je boek al uh, heftig zat. Uh, maar <coughs> uh, je geeft wel aan mee dat het dat best een realistisch verhaal is. Het, ja. het, het is dat het, is het goed neergezet, die Ja, ik vind het wel. Ja, er zitten een paar dingen, een paar kritische dingetjes, maar goed. Bedoel, hij, ik, eh, ik hoorde dat, jou dat je wel wat kritiek had op de klimtechniek in de film. Nou ja, precies. Hij lijkt het, het net alsof de hele doorheidsend best soort aan struinen... zeg maar, met een mp3-speler op, uh, op, zijn, op zijn oren. En dan in keer uh, ja, uh, heeft hij een lompe uh, actie en dan uh, valt hij. Maar in feite is het volgens mij gewoon een klimmer. Ik heb zijn boek niet gelezen, hoor. Maar uh, ik, had mooi, ik had dat leuker gevind, uh, gevonden in die film als hij een mooie rol route aan het klimmen was geweest. En hij was dan nou ja, vervolgens in dit ongeluk terechtgekomen. Want het komt nu een beetje over alsof hij uh, een onbezonnen actie uh, aan het doen was. Terwijl hij volgens mij uiterst bekend was in dat gebied. En uiterst uh, precies wist wat hij deed. En nogmaals, dit is zo'n extreem voorbeeld. Want dat je valt, dat is door daaraan toe. En dat je een steen op je hoofd krijgt of op je hand. Dat is ook allemaal heel logisch. Maar dat hij nou precies zo valt dat je dat je hand ertussen komt te zitten. En dat hij va vast blijft zitten. Nou, ik heb het nog nooit ergens uh, gezien of gehoord. Dus in die zin is het ook wel heel extreem. Oké. Okay. Hey, je vertelde ook net dat je... Uh, je hebt natuurlijk contact met je vrouw via de telefoon. Je hebt een zoontje van zeven maanden. Mm -hmm. Hoe is dat? Om nou, dan ik... op zo'n avontuur te gaan. Ja, dat is hartstikke zwaar natuurlijk, hartstikke moeilijk. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een, een passie, een ambitie... daar ben je natuurlijk je hele leven al mee bezig... en op een gegeven moment ontmoet je natuurlijk iemand... waar je ziels gelukkig mee wordt... en uiteindelijk besluit je daar dan ook nog een, een, een, een kindje van te willen. Nou ja, en uiteindelijk uh, ja, ben je met z'n drieën... En, en, en zou je natuurlijk kunnen zeggen... nou jongens, nu ga ik een ander leven leiden. Maar ja, als je, als je, als je natuurlijk een passie hebt, een, een, een bevlogenheid... dan wil je natuurlijk, als dat kan, hè, als iedereen natuurlijk gezond is... dan wil je, wil je natuurlijk ook... Ja, die, die maximale zelfontplooiing uh, blijven opzoeken. En in die zin uh, is het mentaal ook alleen maar moeilijker... want als je het niet ja, uh, zou, zou, zou kunnen handelen... de balans daarin zou kunnen vinden... dan kun je dit soort dingen natuurlijk ook niet meer doen. Dus er zijn echt periodes dat je je moet focussen zeg maar, op je kind... maar er zijn ook periodes dat je je moet kunnen focussen op, op die andere dingen... En dat is voor mij uh, nogmaals heel erg moeilijk. Alleen aan de andere kant, ja, het is wat ik ben. En uiteindelijk is het ook wat ik geworden ben. En uh, het is, uh, ja, natuurlijk nogmaals niet, niet uh, zeg maar voor te stellen. Als je natuurlijk in zo'n drama komt en je realiseert je wat dat tot zijn zo gevolgen zou kunnen hebben. Alleen. Dat is, vind ik altijd het hypocriete. Een, een bergbeklimmer weet donders goed waarmee hij bezig is. En die houdt ook heel erg sterk eh, rekening met de risico's. Ondanks eh, het feit dat hij er alles al zal doen om, om die risico's zeg maar, te beperken, uit te sluiten. Eh, de beste materialen, de beste mensen, noem het allemaal maar op. Maar je weet dat het kan gebeuren. Terwijl zoveel mensen om ons heen in het dagelijks leven... eigenlijk geen rekening houden met dat leven ook niet eh, eindig is. Hè. Verkeersslachtoffers, dat soort dingen. En eh, ja, goed, nogmaals, je gaat ervan uit dat jij ook honderd wordt. En dat geldt voor een klimmer ook. Dus in die zin eh, dacht ik natuurlijk ook van... joh, over eh, drie maanden ben ik weer thuis... En hebben we hopelijk uh, ons doel bereikt. En ja, nu hadden we dat doel dan wel bereikt. Maar wat nogmaals, wat zich op de afdaling afspeelde. Om dat even uit te zetten van hoe groot dit drama was. Het is op de ene grootste bergsportongeluk uit de hele klimgeschiedenis. Ja. Dus ga er nou niet vanuit dat dit iets is wat altijd gebeurt. Want 25 jaar lang heb ik een carrière achter de rug gehad. Waarbij het me nooit een vingerkootje heeft gekost. En het was ook never nooit de bedoeling geweest. En het uiteraard. was niet alleen maar in Sint-Pietersberg wat je hebt Het was ook zeker niet alleen op Sint-Pietersberg. <lacht> okay. nee. Je had, uh, had het er net al over, dat je uh, als je op die top bent, het dichtstbij, nou ja, dat andere wereldje dat, daarboven ja. bent. Ja. En uh, we vroegen ook bij de jukebox aan je of je wel zo'n religieuze ervaring hebt gehad. Hoe was dat ja. uh, in nou, die dat, dat was... van angst? Nou ja, als je het over die religieuze ervaring... dat was toen ik Everest beklom zonder zuurstof. Een, een iets wat, wat ja, ook niet gebruikelijk is. Er zijn een kleine honderd mensen die dat wereldwijd vertoond hebben. Daar ben ik tien jaar mee bezig geweest. En 2002 deed ik mijn eerste poging. Toen leefde mijn vader ook nog. En uh, ja, helaas uh, in uh, 2004, uh, sorry, in 2003, vlak voor mijn expeditie, overleed, uh, overleed mijn vader. En in 2004 kon ik dan uiteindelijk toch mijn kunstje uh, doen. En op het moment dat ik aan het klimmen was, letterlijk naar het hoogste punt van de wereld... en dat had ik ook op zijn sterfbed gezegd, kan ik niet dichter bij jou komen. En ik hoop dat dat ons moment is dat jij nog eens terug kan kijken op, op mij... die daar dan op dat aardse bestaan aan het vechten is om het hoogste punt op aarde te bereiken... En, en ja, hopelijk ik die jou dan nog één keer uh, ja, mag zien of voelen of dat soort zaken. En ik heb dat wel heel sterk gevoeld. Uh, ik heb er in ieder geval heel veel inspiratie uit kunnen halen. En dat heeft me echt nou ja, gebracht tot waar ik gekomen ben. En, ja. dat, uh, en dat was ook een heel mooi moment om, om, ja, om afscheid te nemen... en te accepteren wat er gebeurd was. Ja. Hoe onrechtvaardig het ook was dat hij een veel te jong, uh, te jong stierf. En jij gelooft in leven na de dood? Uh, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen, daar wil ik ook gewoon in geloven. Mijn vader geloofde daarin en dat was ook zijn, uh, zijn kracht... dat hij uiteindelijk kon accepteren uh, door de kanker opgevreten werd. Uh, ja, wat, daar kon die kracht uit putten en dat zag ik en dat gaf hem rust. En in die zin wil ik er ook in geloven. En als je dan in zo in angst zit op die berg, weet je dan... Uh, ja, bidden. Het is natuurlijk niet de, de traditionele manier van je vouwt je handen samen en je gaat in de Die houding. Die heb je handen zitten. ook wel ergens anders voor nodig, geloof precies, ik, op zo'n moment. Precies, maar je, hebt, je, hebt een, ja, je bent heel bezig natuurlijk met. Uh, je zit constant proberen, natuurlijk. Zo hey, speelt ons hele leven zich af, in control te zijn. Maar geloof mij, op het moment dat je out of control raakt met, met dit soort dingen. en je, je probeert bovenmenselijke prestaties neer te zetten. dan zul je ergens anders ook je kracht vandaan moeten halen. Ja, en of dat nou een godswezen is, of laat ik het zo zeggen. Wij, wij kunnen het als mensen vaak niet meer beredeneren dan. Hè, de wereld laat zich ook niet verklaren aan de drie wetten van Newton. En, en dus moet er voor mij wel meer zijn. En dat is de kracht die ik aanroep en waar ik dan ook de kracht uithaal. Oké. Okay. Ik moet naar het journaal, want het is half acht. Het is tijd voor het nieuws en dat wordt gelezen door Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Libische ordertroepen hebben opnieuw hard ingegrepen in de stad Benghazi. Volgens een ooggetuige hebben scherpschutters het vuur geopend op demonstranten vanuit een gebouw waarin ze zich hadden teruggetrokken. En zouden tientallen betogers zijn omgekomen. In de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix zijn passages over tolerantie en solidariteit geschrapt. Volgens theoloog Huub Osterhuis wilde de koningin haar bezorgdheid over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland duidelijk uitspreken. Maar de PVV zou daar een stokje voor hebben gestoken. Een kleine 70.000 mensen hebben in de Amerikaanse staat Wisconsin gedemonstreerd voor en tegen gouverneur Walker. De republikein moet flink bezuinigen en wil daarom onder meer de lonen van ambtenaren korten. De afgelopen week zijn voor- en tegenstanders elke dag de straat op gegaan. De plannen in Wisconsin worden als voorbeeld genoemd voor de rest van Amerika. Twee Duitse journalisten zijn na vier maanden in een Iraanse cel weer thuis. Ze hadden twintig maanden gevangenisstraf gekregen omdat ze een interview wilden met de zoon en de advocaat van een Iraanse vrouw die gestenigd zou worden wegens overspel. De journalisten werden vrijgelaten na bemiddeling van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En waren de hoofdpunten. Het weerbericht van weeronline. Online. Het is in het hele land bewolkt en in het zuiden valt verspreid wat motregen en motsneeuw. De temperatuur ligt momenteel tussen plus 3 in Zeeland en min 3 in Groningen. Verder waait er een stevige en kille oostenwind. In het noordwesten en op het IJsselmeer staat zelfs een windkracht 5 of 6. De neerslag in het zuiden verdwijnt in de loop van de ochtend naar België en vanmiddag is het overal droog. Van naar het noorden wordt de bewolking steeds dunner en breekt een waterig zonnetje door. Verder blijft het in de noordelijke provincies ijskoud. De temperatuur komt daar maar net iets boven het vriespunt uit. En met een oostwind voelt het dan nog iets kouder aan. In het zuiden wordt het vanmiddag ongeveer plus 4. Vanavond en vannacht zijn de opklaringen en koelt het snel af. In het hele land gaat het vriezen en in het binnenland is er vannacht zelfs kans op matige vorst. Morgen en dinsdag blijft het dankzij de oostenwind nog koud... maar er zijn wel flinke zonnige perioden. Vanaf woensdag gaat de wind draaien naar het zuidwesten... en brengt een regengebied zachte lucht dichterbij. Maar tot woensdag is het even winter in Nederland. Dit is de Zondag op Radio 1. Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag. En als u net inschakelt, fijn dat u luistert. De gast is vandaag beroepsavonturier en bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Wilco, voor het nieuws van half acht horen we hoe jij aan de dood ontsnapte. En bijna al je tenenvloer, daar hebben we niet heel veel over gehad. Mm -hmm. Maar dat is wel, dat is ook gebeurd. Het heeft je bepaald niet van weerhouden, al die vreselijke dingen die je hebt meegemaakt. om weer te gaan klimmen. Nee. Nee, dat vond ik ook het mooie in die film trouwens. Uh, die eindigt uiteindelijk uh, zeg maar, met een uh, hele gelukkige man. Uh, voor zover je dat voor kan stellen. Maar het is toch echt zo. Uh, met een afgesneden uh, eigen arm dan, om zomaar te zeggen. Maar met een zootje en een vrouw op de bank. En ja, uh, vol bevlogen zegt hij dan ook weer: Van en ik ga weer uh, in dit geval de Grand Canyon uh, uh, in. En ja, voor mij geldt hetzelfde. En ik vind het voor heel veel mensen is, het klinkt dat heel onlogisch. Maar. Op het moment dat je begrijpt wat, wat het is hè, om een passie te hebben, euh, ja, dan kun je dat mensen bijna niet afnemen. En die mensen zouden dat zelf ook nooit willen. Het is voor hun een manier van leven. Maar vooral ook de wil om te leven. Je wil het maximale uit je leven halen. En als je het niet zou doen, dan, dan zeg ik wel eens, dan zou ik een soort surrogaatleven uh, gaan, uh, gaan uh, ingaan. Want ja, je moest, ik, ik zou er toch niet aan moeten denken dat ik op de een of andere manier zeg maar dan ja vanuit achter een bureau of, of, of een andere industrietak zou moeten kiezen... om dan maar gelukkig te worden tussen aanhalingstekens. Want dit is, jij, dit is jouw ja, lotsbestemming. Jij dit, kan niet ja, anders dan tegen ja, elkaar ja, klauveren. Tuurlijk. Ik, je hebt altijd vrije keuzes in het leven. Je kunt je alles laten vertellen wat je maar kunt vertellen. Maar ja, als het goed is heb je een drive. Hè? Iets waar je energie van krijgt. nou Ik krijg hier energie van. Ik maak ongelooflijk veel mee. Dat tekent dat kleurtje leven en aan het eind. ik vind wat dat betreft zo'n mooi vergelijking met bijvoorbeeld een figuur als Herman Brood, die zei ook ik spaarde de momenten in mijn leven en die waren belangrijker dan de kwantiteit. En in die zin, ja, wil ik graag het leven leven en juist in de bergen met, met mensen verbonden aan een touw het hoogst haalbare te willen presteren, waarbij geld op dat moment geen enkele rol meer speelt. Die spiritualiteit, noem het allemaal maar op, die verbondenheid, dat is, dat is voor mij, dat maakt het het leven waard. En wat is de spirituele kaktof nou ja, van het hele verhaal? Nou ja, heel simpel dat je dingen niet alleen kunt. Dat je uiteindelijk met elkaar letterlijk het hoogst haalbare probeert te presteren. Maar dat je uiteindelijk ook weet dat je dingen kunt gaan tegenkomen... die je met elkaar niet voorzien hebt. En dan, dan moet er iets gebeuren... Uh, en dat je je, je je weg moet kunnen cijferen. Uh, dat je uiteindelijk dingen doet voor elkaar. Om, om, om elkaar ook weer het succes te gunnen. En uiteindelijk uh, uh, zul je ook begrijpen dat, dat, ja, dat, dat je iets nodig hebt. Uh, en, en de ene zegt ja, geluk. De ander zegt: uh, Nou ja, uh, uh, uh, dat je de, de krachten uh, nou ja, van, vanuit je godsdienst haalt. Of, of, of waar je het ook maar vandaan haalt. Maar dat je in ieder geval uh, ja, iets, iets spiritueels met elkaar moet hebben om om zo te kunnen komen en die dat dat ja dat dat dat dat dat je komt sporters hebben het wel eens over een flow nou die flow die kunnen we niet creëren dat en en in je, in je eentje daarin komen dat is nog daar en toe maar met een team dat dat is ja dat is iets heel bijzonders en dat ik herken dat nou eigenlijk nergens uh, in een andere vergelijkbare sport en jij komt thuis uh... Uit Pakistan, waar de, waar de berg staat. Je bent teruggevlogen met een helikopter, je bent hersteld, je tenen zijn geamputeerd. En dan komt er toch zo'n moment dat het blijkbaar toch weer wat begint te kriebelen. En dat je tegen je vrouw zegt: Ik wil wel weer eens wat gaan doen. Is dat zo gegaan? O, nou, hoe, hoe, had, zo. Hoe, hoe lang duurde dat? Wat voor nou, moment was dat? Ja, goed, je hebt mijn boek gelezen. En als je daar dagboekfragmenten leest, dan hou je het ook niet droog. En in die zin sta ik natuurlijk ook met een mond vol tanden. Hè? Want je wilt niemand verdriet aandoen. Alleen aan de andere kant gaat het ook weer zover... dat zij weet met wie zij getrouwd is. En uiteindelijk weet zij ook wat het voor mij betekent. En wat voor iemand zij daarvoor Maar nou, jij weet ook met wie jij getrouwd bent. Dat klopt. Um, maar nogmaals, het is ook een stuk zelfontplooiing. En dus stimuleer je elkaar in elkaars ambities en elkaars dromen. Hè? Beter dan uiteindelijk elkaar vast te binden. Om zo, wat je zo vaak om je heen ziet, denk ik dan toch. Maar goed, daar ben je zelf bij. En uiteindelijk, ja, zij wist ook wel. Dit, dit, dit, en natuurlijk heeft ze, hij was haar eerste reactie ook van ja, weet je wel, dit nooit meer. En dat is mijn eerste reactie ook geweest. Maar op een gegeven moment ga je weer verder en ja, ontdekt zij ook wel van ja, ik kan, ik kan hem dit ook niet aandoen. En vervolgens moet je ook weer realistisch zijn en dit ongeluk bekijken en afzetten tegen wat er nou, hè, hoe groot dit ongeluk dus in werkelijkheid is geweest en hoe exceptioneel. Dus in die zin kom je ook weer met beide benen op de grond en zeg je, nou, hoe groot was de kans, ja, dat de kans van, van, van, het, witte, van het winnen van de lotto. Nou, nou, daar geloof ik niet in. Daarom koop ik die dingen ook niet. Uh, maar zo groot is die kans. Dus ja, hoe groot is die kans dat je... De, de, eh, nogmaals, dat het sowieso overkomt. Nou, uh, dus uiteindelijk, uh, ja, inderdaad. Het begint weer te kriebelen. En je gaat je kleine dingetjes doen. En vervolgens werk je wat, dat weer, Wat voor uh, kleine dingetjes ging je doen? Ja, uh, Mont Blanc beklimmingen. Alle, ja, uh, andere beklimmingen uh, in, in de Alpen. En van, van Lieve Lee komt net weer terug uit Antarctica. Uh, nou, dan uh, ga je ook weer uh, ja, allerlei... Uh, zeg maar, uh, kijk je ook weer hoe, hoe dat met die kou gaat. En dat soort zaken. En uiteindelijk droom je natuurlijk weer van de allerhoogste bergen van de wereld. Maar voor jou is een Mont Blanc is dus een kleine beklimming. Ja, nou kijk, ik snap dat je... Het voor, nogmaals, iedereen heeft zijn Mount Everest, zeg ik wel eens. Okay. En dan ga ik met bedrijventeams naar de Mont Blanc. En daar zit een half jaar aan voorbereiding aan vast. En daar, daar komt echt wel het een en ander bij kijken. Maar goed, als je het dan een professional vraagt... Ja, dan is dat natuurlijk een soort trainingsberg voor ons. Ja. Een trainingsberg. Um. Toen jij, en je bent uh, dus, dat was uh, met je bedrijf, want je gaat ook met, uh, daar zou ik zo nog even ja. over hebben hoor, in het laatste gedeelte. Maar mm -hmm. je gaat met, met mensen uit het bedrijfsleven, ga je dan zo'n berg op. En dat deed je toen ook met zo'n groep, ging je toen mee? Uh, van K2 bedoel je? Nee, nee, de Mont Blanc. De, de kleine dingetjes ja, die je ja, denkt. Ja, nou ja, dat is inderdaad. Komende zomer zit ik er ook weer. En ja, dat zijn, voor mij is dat een ideale manier... om toch een beetje, zeg maar, ja weer met bergen en een natuur... want dat blijft natuurlijk zo fascinerend ook. Ik bedoel, daar voel ik me thuis je ding te kunnen doen... en tegelijkertijd daar natuurlijk een soort... met een duur woord, businessmodel op te hebben. Ja. En uiteindelijk mensen ook weer te inspireren... en mee te nemen in die wereld die toch echt wel heel bijzonder is. Want dat zijn wel de plekken ja, waar, waar, waar je gedwongen wordt om te reflecteren... Hè. Als het gaat over je gezondheid, maar ook over hè, de, de, de, je mobieltjes. ja Tegenwoordig werken ze helaas, moet ik zeggen, ook op dat, dat soort bergtoppen op, uh, alweer. Maar goed, je bent toch minder bereikbaar. En dus kom, komt je kop ook een beetje leeg en je, je, je voelt je eigen lijf kraken, bij wijze spreken. En tegelijkertijd ga je dan natuurlijk denken over, hè, over dingen relativeren en ook wat je graag wil. Hè, want een berg ja, Daar wil ik het nog even met je over hebben. Want we hadden in de jukebox ook de vraag, uh, wat is je grootste ambitie? En... Toen werd het wel heel lang stil. Je hebt nu de nou, allerhoogste ja. berg van alle continenten... van de zeven ja, continenten, heb ja. je beklommen, de ja, Polen. Ja. Heb je nu een nieuw doel? Ja, nou, dat heb ik zeker wel. Ik ben alweer heel concreet met een nieuw doel bezig ook. Uh, Volgens mij hebben wij daar straks een stukje... Een ja. stukje geluid van zelfs. Maar vertel. Ja, nou ja, goed. Maar dat is weer een soort tussendoel. Uh, natuurlijk wil ik weer terug naar de allerhoogste bergen van de wereld. En ja, dat, dat is alweer een soort langere termijn planning. En daar wil ik graag niet op vooruit lopen. Want dan word je daar natuurlijk gelijk alweer aan, uh, aan opgangen, zeg maar. Maar waar het over gaat is: we zijn nu met een heel bijzonder inspirerend project bezig. Daarvoor ben ik ook on, on, uh, net uh, na, terug van Antarctica. We willen volgend jaar met een zonnevoertuig uh, naar het einde van de wereld rijden. Zullen, zullen we dat even? Want dat ja. is een bijzonder uh, ja. vir, filmpje wat wij hebben gevonden. Laten we even horen ja. hoe dat was toen jij op de top van Mount Vincent was. Ja. Nou, dat was de laatste van de Seven Summits, 48-82. Samen met Fokker als aankondiging voor ons nieuwe project. Mission Antarctica 2.0. Volgend jaar gaan wij CO2 naar de Zuidpool rijden. 1100 kilometer hier vandaan en dan vervolgens weer terug. En dat was de boodschap vanaf de hoogste top van Antarctica. Antarctica Mount Vincent 2.0. Volgende yeah! keer zijn we terug. Hoi! <hums> Uh, wij dachten eerst even dat je met CO2 naar die berg toe wilde, ja, maar dat nee, is niet het, ver, het hele nee, verhaal. Klopt. Nou ja, goed, je bent nogmaals je bent moe. En in dit geval uh, zijn we in één keer zonder acclimatisatie naar die top geklommen, wat uh, zeer extreem was. We waren ook de enigen die daar de top, uh, op die top stonden. Um, terwijl de andere klimmers dus op een lage kampen uh, zaten. Uh, nou goed. Is het een moeilijke top, man, Vincent? Nou, op zich ja, dat hangt er weer af van wie je het vraagt, natuurlijk. Uh, voor mij, voor mij wel, denk ik. Nou ja, het is, het is een hele koude, laat ik dat voorop stellen. Uh, temperatuur van min 50 en min 30. Het is natuurlijk Antarctica. Um, en anderzijds, uh, ja, het, is toch, uh, het is toch bijna 5000 meter. Hè? En dat is okay. nog maar de helft van hoeveel hoeveelheid zuurstof. En als je daar zonder acclimatisatie, zonder acclimatisatie naartoe klimt, dan is dat toch wel een halve job. Maar dus de correcte uitspraak was: CO2-neutraal naar de Zuidpool gaan rijden op zonne-energie. En dat is niet zozeer om dan te laten zien van: nou, kijk, ons nou eens even stoer in een, uh, in een, in een gigantisch voertuig op zonne-energie daar naartoe rijden. Maar de primaire doelstelling is om uiteindelijk de jeugd, de basisscholen, te inspireren voor duurzaamheid. Hè? Duurzame energie. Uh, en dat heeft natuurlijk alles weer te maken met uh, ja, de missie die je als beroepsavonturier jezelf stelt. Om, om dit soort toppen die wij natuurlijk beklimmen. Die gebieden die we aan doen. Uh, niet zozeer te veroveren. Maar eigenlijk uh, de, de boodschap mee te brengen dat we ze willen beschermen. Ik heb natuurlijk heel veel zien veranderen in die carrière. Die natuurlijk al uh, behoorlijk lang uh, duurt inmiddels gelukkig. En ja dan besef je toch wel. van het zou toch verrekte zonde zijn als ik mijn zoontje straks niet meer naar bepaalde toppen kan, uh, kan brengen. Omdat daar helemaal geen sneeuw meer is of uh, de andere vreselijke toestanden die, uh, die, uh, die op ons afkomen. We gaan en naar een... Uh, dat Zoals alle weersfenomenen. Okay. Wij gaan even naar een gedicht toe. Een ja. gedicht, uh, de dichter bij de zondag is vandaag Rickert Zuiderveld. Rickert, die gaat zijn gedicht voorlezen. Dichter op de week. Kort gedichtje vooraf. Waar is uw arm gebleven? vroeg ik aan oma Willem. Hij zei, ik had een hoofdrol in een of andere film. Dan het sonnet van de dag. Dit is de vraag. Hoe hoog een mens kan vallen, hoe diep hij klimmen kan... hoe lang zijn zucht naar avontuur, naar sneeuw en ijle lucht... naar hemelhoogte, pijn en ijskristallen hem voordrijft verder. Eenzaam duurt het langst. Kortstondig buiten adem, op de toppen van wat hij kan. Het hart te voelen kloppen, de overwinning op zijn diepste angst. En elke klim is dalen in een duister. Al sta je op een helverlichte berg, steeds is het dat ondeelbare moment. Die stilte door geen schepsel ooit beluistert. Dat juichen van een sprakeloze dwerg. Omdat je dan pas ziet hoe klein je bent. Ja, het gedicht van uh, Rickert Zuiderveld is na te lezen op onze website. Dat is eo.nl slash ditisdezondag. Je vond het een mooi gedicht? Ja, zeker. Wat vond je er mooi aan? Nou, dat het toch wel die kern uh, raakt. Volgens mij, uh, dat, dat, dat die nietigheid ervaren en, en letterlijk, uh, ja, nogmaals, uh, dat, dat elke vezel in je lichaam voelen dat je leeft en, en, en ja, dat je daar dus ook het maximale dan voor jouw gevoel beleeft. Dat uh, die diepe emotie, dat is tegelijkertijd kan dat uh, de vreugde zijn hè, van, van, van het dansen op, het, op de tenen van je, toppen van je kunnen. Maar tegelijkertijd kan brengt dat ook het risico met zich mee dat je, als je zo hoog wil klimmen, dat je natuurlijk ook letterlijk diep kan vallen. En dat zijn natuurlijk die angsten. Uh, maar tegelijkertijd, dat spel, dat, dat, ja, dat, dat, dat maakt het het leven waard. Dat maakt het het leven waard. Dus als jij op die berg staat, dan. Nou, wat nee, gebeurt wat... er in je lijf dan? Nou ja, dan precies. Die over, dat overwinnelijke gevoel. Dat, hè, dat, dat, ja, dat nogmaals, dat is, kan ik bijna niet beschrijven. Maar dat, dat ja, dat nogmaals, dat je, dat je gewoon voelt dat je leeft. En dat je. Ja, dat je, dat je alles meemaakt. Dat, dat, dat, dat, dat, al die emoties van, van, van, van, van angst, maar uiteindelijk ook van, van diepe ja, vreugde met elkaar. Dat je iets gepresteerd hebt, een mijlpaal bereikt hebt... waar je de rest van je leven op terug kunt kijken, waar je energie uit kunt halen. Wat uiteindelijk niks met geld heeft te maken. Dat is zo mooi. To my family van de cranberries. U luistert naar. Dit is de zondag en vanmorgen is mijn gast bergbeklimmer en beroepsavonturier uh, Wilco van Rooyen. Je hebt er echt je beroep van gemaakt om op avontuur te gaan ja. en je gaat dus met mensen bergen op. Wat, wat, wat willen die mensen leren? Wat kunnen mensen van jouw ervaringen leren? Uh, nou, allereerst begint het met een droom. Hè. Uh, ons motto of mijn motto is vooral ook dromen durven delen doen. Uh, zo simpel is het in het leven volgens mij. Hè? Je hebt een droom, je moet hem durven te delen. Hè? Je moet het met mensen doen, vaak doe je het toch niet alleen. En uiteindelijk uh, moet je het lef ervoor hebben en dan moet je het ook gewoon gaan doen. En uh, op het moment dat ik natuurlijk uh, een plaatje laat zien van, van bergbeklimmende mensen... kunnen ze dat wel, wel voorstellen. Dan dromen ze daar uh, vaak toch wel van. Maar denken, ja, het is allemaal niet voor mij weggelegd, allemaal moeilijk. En, en dan op een gegeven moment dan vertel je, jij kunt dat ook. Alleen je moet keuzes maken, je moet het echt willen. En dan ga je ervoor trainen en uiteindelijk loop jij daar dan uh, met zo'n koplampje midden in de sneeuw... midden in de nacht dat je denkt, mijn god, wat is dit voor wereld? Ja, en dan onderling letterlijk verbonden zijn met mensen die natuurlijk, hè, waarmee je daar naartoe gewerkt hebt in een half jaar tijd. Eh, ga je daar natuurlijk niet alleen fysiek natuurlijk enorm door vooruit. Maar uiteindelijk ga je mentaal volgens mij ook een soort reis maken. Eh, omdat je heel veel reflectiemomenten krijgt. Eh, ook, ook, ja, niet alleen met jezelf, maar ook eh, hoe, hoe je werkelijk eh, ja, bereid bent om andere mensen ook te helpen. Kortom, er gebeurt ook ongelooflijk veel. En ik denk dat het een, ja, een soort reis is. Dat, dat hoe het ook uitpakt, of je dan die top wel of niet haalt, in dit gevaar vaak de Mont Blanc, um, je toch terugkijkt op een enorm uh, ja, bijzonder leerproces. Ook vaak met mensen waar je normaal gesproken niet mee werkt, of niet mee. Hè, want er zijn maar weinig mensen in je omgeving die zeggen: gooi hoor, ik ga wel mee met jou een berg op. Dus onze kracht zit er dan ook in om die mensen dan soms uh, toch bij elkaar te brengen. Of, uh, maar in ieder geval, uh, ja, het, is, het is zo concreet dat je zegt van oké, okay, weet je wel, wat is de droom? Dit is de droom. Oké, okay, dat gaan we dan met elkaar doen. Dat je van tevoren dat eigenlijk niet voor mogelijk houdt. En uiteindelijk dan op die top aankomt. En dat je ja soms ook uh, bij die mensen meemaakt, en dat daar sta ik zelf ook elke keer van te kijken. Wat die allemaal wel niet hebben beleefd in hun hoofd, zeg maar, sommigen hebben uh, teruggedacht. Maar als je, want, want dat vertel je ja. zelf ook, je, je hebt reflectie, je ja. maakt een, een reis die is meer dan alleen een stap ja. tegen die berg aan. Ja. Wat heb jij ook? of jezelf geleerd? Nou, uiteindelijk een van de belangrijkste lessen... maar goed, dat is natuurlijk de reden dat ik hier nog zit... en ik de, die, die mensen natuurlijk ook altijd graag voorhoud... is, je bent als mens tot zoveel meer toe in staan... dat je zelf voor mogelijk houdt. He, letterlijk vertelde ik ook voor mijn dramatische uh, verhaal op de K2 al... He, dat je als klein jochie, uh, dat ging bij een van mijn vorige boeken ook over... Uh, letterlijk het hoogste punt op de wereld kunt bereiken, de Mount Everest. Mijn stelling is, iedereen kan dat... Maar dan moet je ervoor gaan. Dan moet je ervoor knokken. Dat doel moet je stellen en je moet die stappen maken. En we moeten zorgen dat je er komt. Maar uh, wat moest jij dan bij jezelf overwinnen om dat te gaan doen? Uh, uiteindelijk heb je zelfvertrouwen nodig, hè, want je hebt een droom. En dan hè, dat is vaak zo met uh, mensen die nou uiteindelijk een droom of een visie hebben, die, die verkondigen dat. En dan word je toch een beetje ja, door, door, door, door de mensen om je heen neergezabeld. Ja, dat is niet dat is niks voor jou. En ga dan nou maar studeren. En ga dan nou maar gewoon werk vinden, een baan. Want beroepsafdruk in Nederland worden door de kant helemaal niet. En Mount Everest, zonder zuurstof, weet je wel wat je zegt. Kortom, daar moet je allemaal niks van aantrekken. Je moet gewoon die focus hebben en je moet erin geloven en naartoe werken. En dat is wat ik heb gedaan. En ik heb ook tientallen jaren daar tegen moeten vechten. Tegen, hè, tegen, die, tegen die, ja, die maatschappelijke correctheid, om het zo maar te zeggen. En creatief leven, om uiteindelijk daar te komen waar je wilt, wilt komen. En dat is de boodschap, jongens. Denk er nou goed over na. Want je wilt toch uiteindelijk heel trots... en, en uiteindelijk, als je terugkijkt, eh, ook iets gedaan hebben voor jezelf... waar je nogmaals van zegt, dat, dat was mijn leven waard. En voor je het weet, zit je in een soort red race, waarvan je uiteindelijk achteraf zegt, ja, Tori ik had nog wat een paar... Maar gebeurt het? Gebeurt het? Want je zegt eigenlijk van, nou, mensen kunnen enorm meegesleept worden... door allerlei verwachtingen. Ja, ja. Maar gebeurt het dat jij met een, nou, laten we even voor de gein zeggen... een, een directeur van een suikersakjesgigant... Mm -hmm. ja. uiteindelijk beneden onderaan die berg weer staat... je bent ja. boven geweest en hij ja. zegt, ik ga gewoon iets heel anders doen. Dat, uh, ja, dat ja? ja, ja, ja, zeker. Er zijn meerdere, daar heb ik zeer meerdere voordelen. Mensen die totaal waren mee, meegesleept in verschillende... of het nou makelaardij was, of, of, nou ja, ik zal allemaal verder geen namen noemen... of op platengebieden, grote keten in Nederland. Dat zijn mensen die... die Eigenlijk voor het eerst krijgen ze een moment... waarop ze letterlijk kunnen ja, reflecteren. Want nogmaals, ze zijn, minder, ze zijn eigenlijk soms niet bereikbaar, gelukkig... En ja, ze voelen letterlijk hun hartjes kloppen. En ze gaan ook anders denken: van Goh, hè? Van, van als je het nou over doelen stellen hebt. En, en, goh, ik zou eigenlijk nog wel iets willen. Zou ik het dan ook niet gewoon concreet moeten maar maken? Je, je hebt dus ook mensen, want de mensen met wie die berg op gaat zijn fysiek sterk. Je hebt ook mensen die. Nou, niet zitten, altijd, Nee, maar je hebt ook mensen die zitten bijvoorbeeld in een, in een depressie of ja. in grote problemen. Ja. Wat ja, kun je tegen die mensen zeggen? Het mooiste voorbeeld zijn de jongens van de Volendam-brand. Totaal geen zelfrespect meer. Eh, zagen het eigenlijk allemaal niet meer zitten. Dat heeft die, die, alleen het feit dat ze met elkaar een berg zijn gaan beklimmen... en uiteindelijk daardoor weer heel zelf, veel zelfvertrouwen vanuit de kern kregen. Ja, dat is misschien wel het duidelijkste voorbeeld... om, om te laten zien van hè, wat je dus voor, voor elkaar kunt zijn... en, en hoeveel, ja, hoeveel waarde en hoe, hoe, wat je nog kunt toevoegen... Aan, aan, aan alles wat je nog zou willen. En zo simpel is het in feite... Dus je moet eigenlijk je ogen dicht doen en denken... wat wil ik nou hè, in het leven? En daar is die berg natuurlijk de mooiste metafoor voor. En, en daar moet je naartoe werken, omdat daar krijg je energie van. En dat, dat maakt het het leven waard. We gaan naar het gastenboek toe. We vragen elke zondagochtendgast om in een gastenboek op te schrijven... Wat, die, uh, wat zijn ideale zondag is. En ik wil vragen of je kan voorlezen... Oh, het is best wel een verhaal, verrassend... Kom voorlezen wat jij, voor jou de ideale zondag is. Ja, nou, mijn ideale zondag is uh, in de ochtend sporten. Om acht uur het bos in, mountainbiken. Dan lekker uh, thuiskomen, douchen. En dan uh, hopelijk uh, ligt er een lekker warm uh, croissantje voor me klaar. En dan ga ik samen met mijn zoontje en mevrouw uh, daar uh, onder het genot van een heerlijke dampende koffie, uh, verkeerd kop koffie, uh, van genieten. Dan uh, krantje lezen. En uh, eventueel nog een boek van de stapel, nog te lezen boeken. En dan uh, weg te dromen. In een of ander mooi expeditieverhaal of andere droom. En uh, in de middag, dan na de lunch, wel weer lekker naar buiten. Daar voel ik me toch het, het best. En dat kan ook gewoon in de tuin zijn hoor: schommelen, klimmen, rennen, stoeien met mijn zoon. Uh, Zondag is zeker een rustpunt in de week, zowel uh, qua werk als mentaal. Maar mentaal uitrusten is voor mij vooral ook fysiek inspannen. Het uh, liefst zou ik uh, elk weekend wel een berg willen beklimmen, maar dat is toch lastig. Dus dan maar gewoon een heuvel oprennen met mijn zoon. En dat is dan ook uh, leuk genoeg. Mooi. Welkom van Rooyen, ontzettend bedankt voor je komst. Een bijzonder verhaal. Als je dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website. Dat is eo.nl slash ditisdezondag. En straks na acht uur op deze zender, vroege vogels. Menno Benveld, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen, Ed. Um, we hebben hier onder andere een duurzame houtzager uh, te gast. Je hoort hem nog niet, maar straks wel. Met zijn uh, enorme lintzager gaat hij hier uh, wat, wat bomen bewerken. Uh, alleen maar lokaal hout gebruikt hij. En we gaan praten met de nieuwe directeur van Milieudefensie en Natuur en Milieu. over uh, ja, hun mening over het, uh, het kabinetbeleid van, uh, van uh, tegenwoordig. En uh, de toekomst van natuur en milieu in Nederland. En verder heel veel, uh, ja, wat gaan we doen? Schorsenieren gaan we eten. Moet je ook eens proberen, Ed.